en dat de uitslag rechtsgeldig is. Ook vanuit de westelijke stad Kizumu komen berichten van ongeregeldheden. Odinga heeft zijn aanhangers opgeroepen om kalm te blijven. Hij heeft zich neergelegd bij de uitspraak van het Hoge Rechtshof. In Dordrecht is een automobilist van 51 om het leven gekomen... toen hij met zijn auto uit de bocht vloog en een gevel van een bedrijf ramde. Zijn passagier raakte licht gewond. De gevel van het bedrijfspand is zwaar beschadigd...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 Toch wel een goede avond. Laten we een rondje langs de velden maken. Beginnen in Utrecht bij Utrecht VVV. Bas Tiggeler. Ja, van de zinloze feitjesafdeling. Pas voor het eerst dit seizoen scoort Utrecht dit eerste kwartier <laughs> twee keer. Want het is 2-0 geworden door de kogel fout blunder, moet je eigenlijk zeggen van de heer Reuselen die de bal in de breedte denkt mee te kunnen geven aan Ramstein op de rand van zijn eigen strafstoppelgebied. Maar dat kon niet, want uh, daar stond de kogel tussen die trapte bal in het doel. 2-0 Utrecht VVV. Twente Nack in die houtkamp. Daar dromen ze van in Enschede doelpunten, want NAC staat met 1-0 voor tegen FC Twente. En Twente bakt er helemaal niets van. Willem 2 Groningen, Frank Wieluit. Ja, Het nuttige feitje in Tilburg is dan dat Willem 2 en Tilburg vooral blij is met de 2-0 bij Utrecht tegen VVV. Hier is het nog 0-0 tegen Groningen. Er wordt ook gevoetbald in Duitsland. Bayern HSV was 8-0 treffer voor HSV, zojuist gemaakt door de Nederlander Jeffrey Bruma. De centrale verdediger dus van HSV uit een corner, een kwartier voor tijd. En het is dus acht voor Bayern en één voor HSV. En dan wordt er wordt gevolleybald. Eindelijk wordt uh, een club uh, landskampioen Landsteden of Liekeurgers. Dus Lars uh, Geert. In ieder geval doen ze het allebei voor het eerst nog nooit in de geschiedenis van beide clubs. werden ze landskampioen. En dat zullen ze dus heel, heel graag willen. Zwolle staat op zijn kop. 1700 man volledig uit. Landsteden Sportcentrum en Zwolle doen het ook. Uitstekend hoor. Eerste set, 5-1 voorsprong. Utrecht VVV is 2-0. En eh, ik hoorde dat ze dat in Venlo niet zo'n zinloos feit vonden. Bas nee, dat uh, komt hard aan. De ene uit de spelhervatting, of eigenlijk de rebounder van de tweede... na een blunder van een van je centrale verdedigers. Waarbij als Ramstein de ander zou hebben opgelet... wellicht nog iets had kunnen voorkomen. Maar ja, dat kun je Ramstein eigenlijk niet kwalijk nemen. Reusler had beter moeten kijken. En dat deed hij niet, schoof de bal zo in de voeten van de kogel. Die vanaf de rand van het stafzorgbied de bal maar hard achter Maanpa schoot. En nou wil het merkwaardige feit dat de heer... Daar gaan we weer. Leuke feitjes. Dat de heer Maanpa er dus nu twee om de oren gekregen heeft in een kwartiertje in de gewaard, Terwijl hij toch niet zo heel lang geleden in Spanje, met Spanje-Vinland, een hele wedstrijd één om zijn oren heeft gehad. En één speelde. Wat dat betreft, het is een rare wereld. Maar het zit VVV bepaald niet mee. De eerste vijf, zes minuten was VVV eigenlijk beter. Want scherper. Utrecht oogde zelfs wat ongeconcentreerd. Maar... Ja, dat kun je toch nu eigenlijk niet meer met droge ogen zeggen. Als dat 20 minuten 2-0 is, Utrecht komt weer. Van de gunbal op de borst aangenomen. De kogel verspeelt hem droog van de middenlijn. Dan zit Lintz tussen, die trapt hem hoog naar voren. Kullen moet de bal controleren die uit de lucht komt vallen. Dat doet hij eigenlijk maar half. Dan zit Herings ertussen en heeft Utrecht de bal weer terug. Dan gaat hij via Van der Marel terug naar Ruiter. Die behalve dus dat merkwaardige incidentje van de eerste minuten. toen hij de bal uit een hoekschop losliet, eigenlijk nog niet in het hoofdstuk voorgekomen is. Aan de overzijde, daar gebeurt het allemaal en heeft Utrecht al twee keer gescoord. Leuke zinloze feitjes. Wat is de grootste nederlaag die uh, HSV of liever gezegd Van der Vaart ooit geleden heeft, Richard van der Made. Dat is vanavond in de Allianz Arena. Dat kan bijna niet anders, want het is 9-1 nu zelfs geworden. En Van der Vaart loopt er ook echt een beetje gefrustreerd bij. Afgelopen week natuurlijk heerlijke dagen bij het Nederlands helftal. Twee doelpunten gemaakt en nu loopt hij echt. Achter de feit aan. Achter de bal aan. Want Bayern München is op 9-1 gekomen. 76 e minuut. Een doelpunt van Frank Ribery. In grote vorm En misschien wel de komende weken nog heel erg belangrijk en bepalend voor Bayern München. 13 minuten hebben de mannen van Joep Heinkens nog om een tiende goal te maken voor eigen publiek. Het is 9-1 geworden. Mooi doelpunt van Ribery. Dan gaan we naar Andy Twente Twentenak. En FC Twente loopt achter de zinloze feitjes aan. Want het is echt niet om aan te zien. Zojuist een vrije trap van Chatli, Metertje op 25 van het doel van ten Rauwelaar. Hoog over dat doel heen. Nu dan misschien bal aan de linkerkant. Nee, Tadic kan er niet bij. En dan wordt de bal hard weggewerkt uit de verdediging van Nac Breda. Nac dat dus met 1-0 voorzet. En nu ook weer gaat schilderen in de fout. En kan Nac er vandoor gaan. Nac dat in de tweede helft een stuk beter is gaan voetballen. Omdat ze wat aanvallender zijn gaan spelen. En dat bracht meteen... De problemen bij FC Twente, want uh, Van der Weg heeft dus 1-0 gescoord en dat is nog altijd de stand in het voordeel van uh, uh, Nac Breda. Ik kijk naar beneden, want er staat iemand klaar om in te vallen, Gutierrez, en dat kan niet anders zijn dan voor Tim Hulscher, want de jongeling van FC Twente heeft nog geen bal fatsoenlijk geraakt en uh, zal zo dadelijk gewisseld worden. bezit voor Nac Breda, Nac, dat is dus ook met 1-0 voorstaat tegen FC Twente. Willem 2-Groningen dan, Frank Wielheid. Ja, daar gebeurt niet zo gek veel. Al een minuut lang niet. Geen kansen meer uh, gezien. Net een blessurebehandeling en daardoor ligt het spel ook nog eens eventjes uh, stil. 20 minuten onderweg en het is nog 0-0. Dat lijkt me dan het logische gevolg. De vrije trap. Naar aanleiding van het stilleggen van het spel is genomen. Meul richting Haastroep. Haastroep dan maar eens de lange haal. Richting Misidjan. Die bal komt uitstekend aan. De aanname van Misidjan is goed genoeg tussen twee Groningers in. Om in ieder geval door te kunnen voetballen. Al krijgt hij daar bijzonder weinig ruimte voor. Bakuna wint uiteindelijk het onderlinge duel. Dan wordt de bal naar voren geroeid door Groningen. Daar is alleen taxera voor in te vinden. Krijgt wat hulp van Kierm met het doorkoppen. Maar dan uiteindelijk komt de bal in de voeten van Haastroep terecht. En zo neemt Willem 2 over. Husher nog maar eens een lang. Bal naar voren. Bizot blijft staan. Guit duwt Van Dijk ondersteboven. Maar dat is te laat om nog in de buurt van de bal te komen. Want die heeft Bizot al lang en breed. In de vingers. En dus kan uh, Groningen nu weer rustig uh, opbouwen. Want Bizot legt de bal neer. Niemand van Willem II die uh, hem onder druk zet. Dus kan hij rustig naar voren dribbelen in zijn uh, eigen strafhofgebied. En uiteindelijk dan de bal maar weer naar voren toe jagen. In de richting van de Leeuw deze keer. Die verliest het kopduel van uh, Ippel. De enige man met een uh, gele kaart in deze wedstrijd tot nu toe. Ippel roeit dan de bal over de zijlijn. Probeerde Michigan richting de cornervlag te bedienen. Maar komt niet eens halverwege de helft van uh, Groningen uit met zijn uh, passing. En zo uh, komt Groningen weer in, uh, in balbezit via de Leeuw. De Leeuw naar Kwakman. Even achteruit. Willem II zet in ieder geval wel druk. Laat wel zien dat ze naar voren willen voetballen. Zoals Willem II sowieso laat zien dat ze in deze wedstrijd graag de punten zouden willen overhouden. Tegen Groningen. Bij Groningen mis ik dat laatste een beetje na 22 minuten. 0-0 stand. Landsteden Lycurgus om het landskampioenschap. Lars Geert. Ronald Stootsma, coach van Lycurgus, mist de time-out in. Want zag dat zijn team ontzettend slecht is begonnen aan deze wedstrijd. De aanvallen komen niet door. En dat betekent. Dat Landsteden daar volop van profiteert. 12-5 is maar liefst de voorsprong in de eerste set. Zeven punten. Dat hebben we eerder gezien vorige week. Zowel op zaterdag als op zondag. twee wedstrijden 3 en 4. Toen nam Landsteden al snel een voorsprong in de wedstrijd. En moest uh, de zich terugtrokken. Dat deden ze toen ook. Zeker op zaterdag. Toen wonnen ze de wedstrijd met 3-1. Op zondag kwamen ze heel ver. Zwongen ze een vijfde set af. Dan was het uiteindelijk Landsteden die het af kon maken in die vijfde Set. En zo staat het dus 2-2 in de strijd. En is dit de laatste wedstrijd om nog het verschil te kunnen maken? De wedstrijd om het kampioenschap. En Zwolle wil er aanspraak aan maken, op maken. Iedereen hier in Zwolle is er helemaal klaar voor grote vlaggen, trommels. Ze willen een kampioensfeestje. En dat straalt af op de spelers. Ronald Rademacher, spelverdeler aan Landstedenkant. Die heeft er ontzettend veel zin in. Die heeft geluk lopen. Ren al in de eerste paar seconden van deze set. En zal dat ook blijven doen. Doet het nu ook. Prachtig geweldige setup bij Martinez. Het volgende punt op de afsteken. 14-6 is de voorsprong. BVV VV stond al heel snel met 2-0 achter Bastigler. Ja, en met de rug tegen de muur. En op de eigen helft. Waardoor het er allemaal voor de ploeg uit Limburg niet veel beter uit is gaan zien in de minuten na de tweede goal van Utrecht. Die van de kogel. Terwijl de maanpaanbal moet wegtrappen die hij krijgt aangespeeld van Reusler. Niet heel gelukkig, opnieuw. Maar dat levert dan wel een kans op voor Kullen die even aan de aandacht ontsnapt van Wuiters. Het strafzochtgebied gaat binnengaat en nu de bal in de verre hoek schiet op de lat. Goeiedag, dat was een weergeloos doelpunt geweest als die bal 5 centimeter lager was gevallen. Maar dat deed de bal niet. En zo wordt Ruiter gered door de lat. Snelle uitbraak. Hij kapt zich eigenlijk wel heel makkelijk langs Herings. En vervolgens loopt anderhalve meter achter ook Wuiters nog wel. Maar die kan eigenlijk niet zoveel meer doen. En de bal gaat met een boogje om de keeper heen richting de verre hoek. Maar stuit op de kruising. Dat had een beter lot verdiend. Prachtige actie van uh, Robert Cullen, de Japanner, Die eigenlijk wel een beter lot zou hebben verdiend. En dat had de spanning in de wedstrijd ogenblikkelijk weer teruggebracht. Ook na 25 minuten. Nu is het 2-0 en kan Utrecht alweer de andere kant op kijken. Via Van der Gun, die aan de rechterkant het strafschopgebied van de tegenstander binnen wil. Een tegenstander uitkapt, dan toch eens een voorzet zou moeten geven. Twijfelt, dan komt de bal alsnog voor het doel. Maar daar staat uh, wel bij de tweede pad Toornstra, maar daar staat er van... De tegenpartij één tussen, dat is Ralo fietsen Die kan de bal weghalen. Nou ja, er gebeurt wel het een en ander. VVV heeft uh, met deze kans van zo even niet van laten zien... dat het uh, nog in staat moet worden geacht om wat van de wedstrijd te maken. Maar Utrecht heeft voorlopig de schaapjes, zo lijkt het wel... op het drogen na 26 minuten met die 2-0 voorsprong. Nak kreeg één kansje en had het voorlopig genoeg aan in die uitkamp. Ja, staat 1-0 voor tegen FC Twente. Maar Twente begint te voetballen. Komt door de invaller Gutierrez, nu in balbezit. Die heeft al aardig wat paasjes laten zien... En dat uh, betekent dat Tadic aan de rechterkant is gaan spelen. En dat is uh, een verbetering voor FC Twente. Tadic met de voorzet. Goeie bal richting Castaños. Ingevallen voor uh, uh, Bulekin. En Castaños uh, kon de bal niet onder controle krijgen. Nu uh, is het via Chatti. Gutierrez, Gutierrez, uh, haalt de bal even achter. Stand weer langs en levert in bij Chatti. Chatti, belegering voor het doel. En daar is nee, niet de gelijkmaker. Het is Castanjos die de bal wel raakt, maar ligt. En de bal gaat in de handen van uh, Terrouwelaar. Die de bal meteen over de zijlijn gooit. Omdat er een uh, blessure is in het uh, strafschopgebied van Van de Weg. En die ligt daar. En wordt verzorgd. Het staat 1-0 voor Nac Breda tegen SC Twente. Maar Twente wordt sterker. En heeft nog 19 minuten om minimale punt in het eigen stadion te halen. Inmiddels al grote kansen gezien, Frank Wieland. Nou, eindelijk zou ik willen zeggen. Maar uh, daar hebben we er ook meteen twee aardige gehad. Groningen had 1-0 moeten maken naar goede actie. Van Burnett over links legde de bal pam klaar voor Kierum. Die stond helemaal vrij. Die moest eerst de bal even goed neerleggen. Toen nog goed kijken of hij wel goed lag. Had ook alle tijd om dat te doen. Vervolgens schoot hij en stond Haastroep midden voor hem. En dat, daar schoot hij hem ook tegenaan op de doellijn Haastroep redt nog de 0-0 voorlopig uh, voor Willem 2. Aan de andere kant de schietkans voor uh, Huscher. Nu Missijan weg aan de rechterkant voor Willem 2. Naar binnen brengen. Oh, daar loopt uh, Joachim is het volgens mij tegen de bal aan. Hij uh, staat precies op de goede plek. Het is niet Joachim, het is Haamhout die er tegenaan loopt uiteindelijk. Nou, dat doet hij dan precies goed. 26 minuten onderweg. De eerste echte hele grote kans voor Willem 2... Vliegde dan meteen in. Het was niet echt een schot die daar werd afgegeven na die paas van Misijam. Het was uh, ja, een soort van bal richting de tweede paal. Misijam die eerst even kijkt, jongens, waar kan ik de bal kwijt? En dan vervolgens uh, is het uh, de doorgelopen Joachim die de bal keurig neerlegt voor Hamouts. En ook die was goed doorgelopen richting de tweede paal. Kan volledig vrij inschieten en Groningen in de problemen brengen in Tilburg. Want na een klein half uur staat Willem 2 op 1-0. En dan zullen ze zich bij VVV nog wel een klein beetje achter de oren krabben met die 2-0 achterstand. Want dan gaat het heel erg spannend worden als het zo kan blijven in Tilburg. Het wordt tijd dat Groningen wat meer wakker wordt dan dat het tot nu toe is geweest. Want het liet zich iets te gemakkelijk wegzetten tot nu toe in Tilburg. Met die 1-0 achterstand op dit moment. En uh, Groningen nu in bal bezit. Kwakman, iedereen op de helft van Willem 2. Het is te hopen dat de ploeg uit Tilburg in ieder geval doorvoetbalt. 27 minuten zijn we aan het voetballen. 1-0 voor de ploeg. Uit Zie jij al VVV'ers die zich achter de oren krabben, Bas? Uh, nou ja, dat zal Reuzelen dan in ieder geval zijn geweest. Want die uh, was eigenlijk debet aan de 2-0 met zijn grove fout. Oeh, Kullen, weer aardige actie. Nu Linzen, bal voor het doel. Daar is een sliding, dat is nog niet uh, zonder risico trouwens van Herings. Die wil de bal uit het doelmond halen. Die glijdt er denk ik voor Utrecht gelukkig voor langs. Zodat die bal doorrolt, daar buiten het bereik van iedereen blijft. Bij de tweede paal stond nog wel wildschut, maar die rekenen daar niet meer op. Maar je zou hem bijna in je eigen doel glijden. 2-0 voor de duidelijkheid na 29 minuten. Duplan en de Kogel met de goals zo zeg maar in het eerste kwartier. Dat kwartier waarin Utrecht dus nog dusver in dit hele seizoen geen potten gebroken had. Maar nu vanavond laat zien dat dat wel kan. VVV is wel na die bal op de kruising geschoten door Cullen van zo even. Wel wat uh, meer van zins om uit de schulp te kruipen. Ik vind wel dat VVV heeft een aantal aardig gevaarlijke uitbraken achter de rug. Het is wel zo dat de ploeg afwacht op de eigen helft. Daar waar Utrecht balverlies leidt dan uitkomt. Nu is er een fase waarin het eigenlijk even omgekeerd is omdat Utrecht zich laat zakken... en wil hem of VVV dan komt met Turk aan de bal. Die gaat van grote afstand schieten, maar dat is zinloos. Dat heeft geen enkele zin. Die bal gaat meters naast het doel van Ruiter. Maar VVV gokt dus, ondanks het feit dat het met 2-0 staat, er toch maar op dat Utrecht thuis het spel blijft maken. En dat de ploeg maar kan reageren... en kan profiteren van de ruimte die ontstaat als dus Utrecht een keer de bal verliest. Voorlopig gebeurt dat dus mondjesmaat. 2-0 na een half uur. Die supporters van Bayern, die dan geen kampioenschap hebben... hebben in ieder geval doelpunten voor een geldreset. 11 inmiddels al, maar 9 nog altijd voor Bayern. Het lukt maar niet om die tiende op het bord te krijgen in de Allianz Arena. 87 minuten zijn we inmiddels bezig in deze toch wel heerlijke wedstrijd. Het is heel eenzijdig. Maar HSV heeft zojuist voor 9-2 gezorgd. Een doelpunt van Heiko Weisterman. Komt nu de tiende draan? Nee, Pizarro mist. Komt goed bij de eerste paal. Maar weer gebeurde dat voor HSV uit een spelhervatting. Dat is toch een minpuntje... Aan de kant van Bayern München. Verder kan ik weinig negatiefs melden over het spel van de ploeg van Joep Heinkes. Want het is gewoon een wervelende show geweest vanavond. Maar natuurlijk wil Bayern heel erg graag die tiende goal nog maken. Voorlopig zit dat er nog niet in. Maar Bayern München heeft nog 2,5 minuut plus wat extra tijd. Voorlopig staat het 9-2. Natuurlijk de grootste uitslag van dit seizoen voor Bayern. Landsteden nog steeds ver voor die Keurigers, Lars? Nou, die Keurigers die heeft al geprobeerd om dichterbij te komen. En dat is ook gedeeltelijk gelukt. Felicissimo kwam aan service. En daarvoor was het Taylor Wilson die veel druk zette op de verdediging van landsteden. De paas kwam niet goed aan bij de spelverdeling. En vervolgens maakte Ronald Rademacher ook nog een aantal vervelende keuzes. Dat vond zijn team niet leuk. Dat vond hij zelf niet leuk. Dat vond zijn coach ook niet leuk. Want die haalde hem even naar de kant tijdens een time-out. Sprak hem even bestraffend toe. En het lijkt weer wat beter te gaan. Maar nog steeds... Hier gaat het niet zoals het moet. Want je ziet het aan het gezicht van daar. Het is niet al te beste. De stand is 18-16. Nog maar twee puntjes in het voordeel van Landsteden. En zelfs het inbrengen van Stijn Held. Nee, van Henk-Jan Held. Dat heeft voor Strikperdaar niet mogen baten. 18-16 dus. stand in de eerste set nog wel steeds in het voordeel van Landstede. U Utrecht VVV, Bas Tichler. 2-0 na 32 minuten door goals van Duplan en van de kogel de eerste uit de rebound van het hoekschop, de tweede na een verkeerde brede op de rand van zijn eigen strafvolgebied. van Niels Reuseler, de Duitser. En die 2-0 staat er altijd nog. Even daarna heeft wel voor VVV Kullen op de lat geschoten. Dat was het enige echt gevaarlijke moment eigenlijk in de laatste kwartier, 20 minuten van VVV. Dat wel probeert aan te vallen, maar dat niet echt aan de pas komt. Zoals gezegd, Utrecht deelt wel de lagers uit. Maar dat gaat af en toe wat te traag. En dat heeft af en toe net een schijf te veel nodig. Het publiek heeft zelfs al een keer gefloten om die reden. Assare nu met een aardige combinatie met Duplan aan de rechterkant van het veld. Duplan, een schijfbeweging, het strafhofgebied in. Draai om zijn as. Terug naar Assare. die staat op de punt van dat strafhofgebied. Dan ontstaat er in het centrum wel wat ruimte bij Toornstra. Die moet zich wel met ballen langs drie tegenstanders kappen, daar slaagt hij niet in. VVD, VVV, VVD kan ook, ja. Die hebben net zo weinig punten, geloof ik, in de peilingen. Uh, die uh, proberen wel uit te verdedigen, maar dat levert balverlies op... omdat de bal over de zijlijn gaat. En dan mag Utrecht via Wuiters gaan gooien. En Wuiters heeft de bal naar Herings gespeeld. Herings naar Assaren. Halverwege zijn eigen helft aan de rechterkant. Is uh, Van der Maar aan aanspeelbaar, maar nu staat bij Utrecht iedereen stil. En uh, is het dus zoeken waar hij met de bal naartoe kan. Breed maar weer naar Kali. En die mag het dan gaan uitzoeken naar 33 minuten, 2-0, nog altijd in de gal gewaard. Zijn ze al dan hopig in de NSGD, Andy? Nou, het begint er een beetje op te lijken. Ik zag net een shot van de tribune van Munsterman. Die is geloof ik vanavond al een jaartje of 15 ouder geworden. Die zag er wel heel erg... Uh, ...mismoedigd uit. Een uh, bal bezit voor Nac Breda met een 1-0 voorsprong. Terwijl de sneeuw gezellig naar beneden dwarrelt. In Enschede gaat de bal de diepte in. Want het is nu alleen nog maar wegwerken uh, geblazen voor Nac Breda. Want we hebben nog maar 12 minuten te gaan. Een uh, hele rare bal van Michailov. Die de bal naar voren uh, ramt. En die komt dan ook terecht bij zijn uh, uh, uh, counterpart aan de andere kant. Ja, die rare Castaños. Ik weet niet wat hij de man aan het doen is. Hij... Uh, uh, nu ook graag uh, maakt hij rare bewegingen richting uh, keeper T. Rauwelaar. En uh, zojuist bij een blessuregeval uh, bemoeit hij zich met uh, blessuren van de tegenstander. En allemaal van dat soort dingen. Terwijl hij zelf geen bal raakt. Uh, dan uh, moet je je toch wat uh, bescheidener opstellen lijkt mij zo. Maar dat is uh, Castanjos duidelijk niet uh, uh, uh, gewoon. Nu weer een slechte bal van FC Twente. Is het uh, Hooi die de bal uh, heeft overgenomen. Gaat eh, zelfs Bottekin mee naar voren. Maar die geeft geen goede paas en moet heel snel weer teruggaan. Van de weg is eh, uitgevallen bij Nac Breda. Seb de Rover is zijn vervanger. Kijken of FC Twente nog iets kan in de laatste 11 minuten van deze wedstrijd. Twente staat achter met 1-0 tegen Nac Breda. Frank Wielaert bij uh, Willem 2 Groningen. 33 minuten onderweg. 1-0 voor Willem 2 en Groningen... Heeft wel wat meer balbezit. Willem II liet zich wat meer terugdrukken. Dat is toch een beetje een, een, een, een soort automatische reactie van de ploeg... die onderin staat op voorsprong komt en denkt... Ah, die moeten we verdedigen. Alleen het is nog zo'n eind, nog een uur voetballen. Dus dan kun je beter gewoon zelf lekker aan de gang blijven. En dat hebben ze inmiddels ook wel weer door bij Willem II. Dus iets meer balbezit ook weer zelf. En ook wat meer dreiging Groningen. Na die 1-0 nog niet dreigend geweest. Joachim nu met een bal over de linkerkant. Oh, daar zit uh, de Magnasco mis. En dat levert dan zou een kans, moet ik nu zeggen... ...een kans op moeten leveren voor Husje. Maar zoals hij kan voetballen en zoals hij technisch in staat is om wat goeds te doen... ...zo laat hij nu de bal van zijn voet springen en komt hij niet tot een schot aan die linkerkant. Dat had hij toch een, een stuk beter kunnen doen. Dat heb ik vandaag al eens eerder gezegd over Husje. Dat is dan uh, toch jammer. Maar hij heeft een paar van die momenten in de wedstrijd dat het wel goed gaat... ...en dat het ongetwijfeld uh, nog wat dreiging gaat opleveren voor uh, Willem II Paas. Richting de tweede paal, Jan, daar is het uh, Burnett, die wegwerkt. Bal valt, uh, ter hoogte van de 16 meter, Goud... Probeert het nog een keer terug te koppen in de richting van Missijan. Alleen daar kan hij niet meer achteraan. Wordt afgeblokt door Burnett. En zo kan Bizot rustig oprapen. En kan Groningen weer gaan proberen aan te vallen. Eén hele grote kans heeft Groningen gehad. Kierum had 1-0 moeten maken. Dat is hem niet gelukt. Het is Willem 2 wel gelukt na 34 minuten voetballen. Hoe is die veegpartij in Duitsland uiteindelijk afgelopen, Richard? 9-2. Het is uiteindelijk Bayern München dus net niet gelukt om een tiende te maken. Kroos was er nog wel even dichtbij. Maar de conclusie mag natuurlijk zijn dat Bayern München HSV uit Hamburg vernedert met een ongelofelijke uitslag. En volgende week ongetwijfeld om half vier begint die wedstrijd uit bij Eintracht Frankfurt. Dan zal Bayern München waarschijnlijk voor de 23 e maal in de clubhistorie kampioen worden van Duitsland. Utrecht VVV, Bas Tegeler. 2-0 nog altijd na 36 minuten waarbij Wildschut een potentiële VVV-counter wel heel knullig om zeep helpt. Door weliswaar op snelheid langs zijn bewaker van de Marel te gliepen. Maar dat doet hij de hele avond al probleemloos. Maar één stationnetje verder de bal voor zich, te ver voor zich te spelen. Daarmee is de kans eigenlijk al meteen weer verkeken. Komt Leijwa Cabessi wel opnieuw in palbezet voor de ploeg uit Limburg. Maar wordt zijn voorzet vanaf de linkerkant door Utrecht vakkundig onschadelijk gemaakt. Zo even zorgelijke blikken op de bank van VVV. Omdat de tussenstand op het bord verscheen hier in de Galgenwaard. Bij de wedstrijd in Tilburg. Terwijl nu Kullen van heel dichtbij kan schieten. En dan wordt de rebound toch nog verzilverd door Linsen. En is het zo zowaar 2-1. Dat is een doelpunt dat eigenlijk uit de lucht komt vallen. Dat uh, begrijpt u als ik met een ander verhaal bezig was. Want dat hoort toch eigenlijk niet. De aanval leek afgeslagen. Kwam opnieuw voor het doel. En uh, daar staat plotseling de verdediging van Utrecht aan niet op te letten. En B. De aanval van VVV wel de voorbereidende actie is van Turk. De eerste poging dus van Cullen stuit nog op ruiter. Maar de rebound van dichtbij door Lintzen binnengetikt. En zo is het ineens weer 2-1. En zo zijn die zorgelijke blikken. Wat ik wilde vertellen, namelijk toen de tussenstand in Tilburg op de borden verscheen. Bij Lokhoff plotseling weer wat opgewekte. Want ja, 2-0 of 2-1, dat scheelt een slok op een borrel. En zo blijkt maar weer dat waar ik Utrecht in het begin van deze wedstrijd een paar keer op heb kunnen betrappen. Dat blijkt ook nu. Het oogt zo nu en dan wat ongeconcentreerd. En het is zo nu en dan. Wordt er gevoetbald, alsof Utrecht denkt, nou ja, VVV thuis, dat zal wel loslopen. Maar als je op die manier gaat denken, dan loopt het dus niet los. Of de andere kant op, 38 minuten. De spanning is in de Galgenwaard terug. Het was 2-0, het is 2-1. Ja, we kunnen het wel de hele tijd over het zwakke Twente hebben. Maar nak doet het natuurlijk na de stop ontzettend goed, Andy. Ja, geweldig. Ze komen zo dadelijk op uh, als het zo zou blijven. Wat natuurlijk nog niet zeker is met nog zeven minuten te gaan en een uh, 1-0 voorsprong voor Nakbreda. Dan komen ze op 34 punten. En uh, met uh, uh, teammanager uh, uh, Jim van Vessem had ik het ervoor de wedstrijd over. Dat 34 punten, dan ben je zeker. Maar nu is Stanis aan de bal en die schiet hem al. goede redding van ten Rouwelaar En uh, probeert Chudley er nog iets mee te doen. Dat lukt in eerste instantie niet. Is dus het schot daar en het doelpunt. Ja. Het doelpunt is van Boud Brama. Bal wordt onderweg aangeraakt. En het is uh, ja, natuurlijk is verdiend. Want uh, uh, Twente ging beter en beter spelen. Het schot van afstand wordt aangeraakt. Hij gaat via de binnenkant van de paal in het doel. En dan gaat Chatli nu naar de kant. Wordt Cabral zijn vervanger. Maar is het Brama die in de 83ste minuut van de wedstrijd. FC Twente op 1-1 brengt tegen Dag Breda. Drie punten live achter elkaar. Nou, dat zal met het volleybal ook wel lukken, Lars Geert. Het is in ieder geval een setpoint hier uh, uh, voor Lee Kürgers. Dus ze hebben er nog maar eentje nodig. Wilson kan die het afmaken voor Lee Kürgers. Een verrassende wending in deze set. Dus Landstede dat zo goed begon. Lee dat het af kan maken. Opnieuw Wilson aan de kant. Tweemans blok. En via dat tweemans blok haalt hij de set binnen voor de Groningers. Dat is een verrassing. Want zes punten, dat was de voorsprong van Landstede... In deze set, 17-11 stond het en daarna kwam er goed serveerwerk en eerlijk gezegd slecht aanvallend werk van Landstede. Liekeurig is zomaar dichterbij en kan deze eerste set dus nu verzilveren. 25-22 en Groningen op een 1-0 voorsprong. Willem 2 Groningen, Frank Wielheid en Willem 2 staat nog steeds voor hè? Ja, inderdaad, na 38 minuten. En toch ging er hier net, oeh, door het stadion. Dat had niks met volleyballen te maken. Maar uh, wel met de tussenstand van VVV, dat dus uh, terugkomt tegen Utrecht. En daar schrokken ze toch hier ook een klein beetje van. Ondanks het feit dat de drie punten nog altijd beter is dan voorlopig niks voor uh, VVV. En uh, Haas roept de bal maar eens naar voren toe rost. In de richting van Joachim, die mag het dan uitknokken samen met Van Dijk. Uiteindelijk wint uh, Van Dijk, maar die kopt de bal zo in uh, de voeten bij Guit. En dus kan Willem 2 alsnog door. Met aan de linkerkant Cornelissen. Die is doorgelopen. Hamouts die even wegdraait bij zijn tegenstander. Husser is het die daar wegdraait. Even op het middenveld uitgekomen. Nu Cornelissen daar is doorgeschoven. Is Husser degene die graag de bal daar zou willen hebben. Peters die gaat over het middenveld heen. In de richting van Joachim. Opnieuw met Van Dijk. Nu even lijf aan lijf. Niet koppend. En ook dat wint Van Dijk. In eerste instantie schiet de bal heel hoog. En dan komt de bal weer uit bij Willem II. En zo komt de Groningen dus niet van de eigen helft af. Sterker nog. Maar langer na niet van de eigen helft. Husser met een goede voorzet richting de tweede paal. Over Notabene, Guit. Heen en Hamouts is daar doorgelopen. Jan stond daar te wachten. Maar die had nooit gedacht dat die bal bij hem zou kunnen komen. En als hij daar dan was gekomen had hij daar ooit bij gekund. Want Jan is de kleinste van het hele veld. En uh, ik denk dat die bal daarvoor te hoog over hem heen uh, was uh, gestuiterd. Maar er was weer zo'n mogelijkheid. In ieder geval de dreiging van Willem II. Waarvan de instelling uh, vandaag in de wedstrijd mij uitstekend bevalt. Ten opzichte van die van Groningen. Want uh, Willem II wil in ieder geval naar voren. Aanvallen en verdedigend willen ze ook naar voren. En Groningen dat is te afwachtend. Te veel in een soort van overtuiging voetballen dat het allemaal wel goed gaat komen. Maar ik zie nergens aan dat het goed gaat komen bij Groningen. Na 40 minuten voetballen is het namelijk 1-0 voor Willem II. Die tegenkoop van VVV was een incidentje, Bas, of zitten 2-2 erin? <laughs> nou ja, het is de eerste keer in de wedstrijd of 3-4 dat VVV weet te scoren überhaupt. Dus wat dat betreft zullen ze zelf misschien wel een beetje verrast zijn. Tegen PSV, Willem II en Heracles lukte dat niet. Maar wie weet zit er voor VVV nog meer in het vat. Utrecht aan de andere kant had een strafschop gewild bij dus een 2-1 stand. Omdat Duplan in een duel verzeild raakt met Leijwa Kabessi. Maar de herhaling wijst uit dat de scheidsrechter Higler gelijk heeft door de bal niet op de stip te leggen. Want hij laat zich wel heel makkelijk vallen. Hoewel de actie die eraan vooraf ging aardig was. De bal achter het standbeen langs langsgehaald. Daarmee was hij Leijwa Cabessi eigenlijk wel kwijt. Maar als je zelf gaat liggen dan uh, kun je dat de tegenstander niet kwalijk nemen. Drie minuten nog te gaan in de eerste helft. Duplan 1-0, de kogel 2-0, Linse 2-1. zegt het grote scorebord. En de balbezit is voor Wuitens. Die uh, tot de conclusie komt dat, maar dat hebben we eigenlijk de hele eerste helft gezien... ...VVV met het hele elftal staat te wachten op de eigen helft. Dat betekent dat Utrecht in een hoog tempo moet spelen om daar doorheen te komen. Dat hoge tempo is er eigenlijk niet. Het gebeurt toch vaak met een paar combinaties en dan maar de lange bal. Zoals nu, waar Assara wel eens doorgelopen... ...maar die, hoewel die zelf bijna geblesseerd blijft liggen... ...lijkt het toch een overtreding zelf heeft gemaakt in de met Reusler. En dat levert VVV dan weer balbezit op via Turk. En de ploeg uit Venlo krijgt ineens wat haast nu dus op het middenveld eigenlijk zeg maar, de vervanger van Ramstein die dus nu centrale verdediger staat. Verstuurt de Paas en uh, die komt er aan de linkerkant uit, maar daar kan Wildschut niet meer bij. Hij is snel, heeft het dan een paar keer goed laten zien. Die vertelde al van de Magel heeft zijn handen er meer dan vol aan. Maar dit keer is hij dus buiten spel en ietsje te vroeg weggegaan. De kogel heeft balbezit voor Utrecht dat weer heeft overgenomen met nog ruim twee minuten te gaan in de eerste helft. Misschien denkt Twente wel dat er meer in zit dan die 1-1, Andy. Natuurlijk denken ze dat, want het is een beleg nu van het doel van Nac Breda. Maar dan moet je wel uitkijken dat je achterin geen fouten maakt. Nu is het Cabral, nota nu als laatste man speelt. ingevallen voor Chatley die de bal achterin ging ophalen. En de bal via Michailov nu naar voren. Richting diezelfde Cabral. Hij houdt de bal goed binnen en onder controle. Maar dan wordt de bal over de zijlijn gelopen door Nak Breda. En mag FC Twente gaan gooien. Nog twee minuten te gaan. 1-1 de stand bij FC Twente. Nak. De laatste wissel aan de kant van Nak. Uh, Seuntjes gaat eruit. En erin komt Tilo Leugers, ex-FC Twente. En die mag dus uh, de laatste paar minuten volmaken. Uh, een uh, spits eruit en een uh, verdedigende middenvelder erin. Uh, zelfs uh, Bek af en toe. Uh, dus dat betekent dat uh, Nac nou, Breda zeer tevreden zal zijn met een puntje. 1-1 de stand. We gaan de laatste anderhalve minuut in. En het is zowaar, ondanks het feit dat het een ongelooflijk slechte wedstrijd was... nog spannend in de laatste paar minuten. Wat uh, doet Groningen eigenlijk, Frank Wielhuis? Ja, dat zit ik me ook al af te vragen gedurende de eerste 43 minuten van deze wedstrijd tegen Willem II. Willem II leidt met 1-0 en voetbalt beter dan Groningen. En scoort sowieso altijd de laatste thuiswedstrijden, alleen het wint niet zo gek vaak. Vandaag zou dat er zomaar eens in kunnen zitten. Husje dribbelt het strafschopgebied in. in de duel met Magnasco probeert dan de voorzet te geven. Via de Chileen gaat de bal omhoog. En uiteindelijk via Van Dijk gaat de bal naar voren. Maar daar heb ik al eerder gezegd dat dan uiteindelijk een Willem Tweer de bal overneemt. En dat is ook nu het geval. Verplaatst het spel van de linker naar de rechterkant. Van Buren, aardige bal. Probeert de bal binnendoor te steken bij Burnett. Maar die heeft dat eerder in de gaten. De verdediger van Groningen, Dan Misijan de aanvaller. Burnett verdedigt slecht uit. Misijan met de voorzet nu. Bij de tweede paal binnengelopen. Niet binnengelopen. Uiteindelijk verdedigt. Daardoor Lindgren tot corner verwerkt. En zo is Willem II opnieuw heel gevaarlijk in de overname. Vlak voor het strafschopgebied bij Groningen. Heel slordig van Burnett. Het is niet de eerste slordigheid waarbij ze bij Groningen op te betrappen zijn. Hoekschop voor Willem II. Na ruim 43 minuten voetballen in de eerste helft tegen Groningen. 1-0 voor de Tilburgers. Utrecht dacht dat het de zaak al binnen had. Bas Tegeler. Ja, terwijl Utrecht een uh, vrij zwakke eerste helft denk ik, speelt. Over het uh, geheel genomen. Nog wel een vrij slop krijgt, maar dus wel met twee in voor staat. Door die goals van Duplan en de kogel inderdaad vroeg in de wedstrijd. Toornstra achter de bal, die ligt op een meter of 15 over de middenlijn. De koppers hebben zich verzameld en dat zijn er bij Utrecht uh, genoeg. Als de bal richting de stip komt en wordt doorgekopt door uh, de heer Van der Gun in de handen van Maanpa. En Dat is het laatste moment ook van de eerste helft. Het publiek is zelfs wat ontevreden en de fluiten links en rechts wat mensen. Omdat uh, Utrecht wel voor staat, maar niet goed gevoetbald heeft. En uh, die houdt kan bij Twente nacht, de slotfase. Ja, we zitten in de extra tijd die maar liefst vier minuten bedraagt... En dat vindt men aan de ene kant te veel en aan de andere kant te weinig. Dat zul je altijd zien als het 1-1 staat en de ene ploeg daar tevreden mee is en de ander graag nog wil winnen. En die ploeg die graag wil winnen bij de 1-1 stand is natuurlijk FC Twente. Deze thuiswedstrijd, braafheid, bal breed naar Douglas. En nu is een beetje tempo maken. Joh. Nou, dat doet hij dan ook. Speelt de bal in de voeten van Tadic. Maar Tadic eh, raakt bijna de bal kwijt en maakt dan een overtreding. Ja, dat is goed gezien. Uh, men is steeds heel boos bij FC Twente. Op scheidsrechter Ed Jansen. Die een uitstekende wedstrijd fluit. Echt uh, uh, geen enkel probleem mee. Hij uh, doet het ook goed. Tadic die de bal kwijtraakt. En dan uh, wordt er een overtreding gemaakt door diezelfde Tadic. En mag nog Breda een vrije trap nemen. Vier minuten extra tijd. Dus daarvan is ruim een minuut al verspeeld. Gaat de bal de diepte in. Komt uh, voor de voeten uh, van uh, de invaller. Van Tilo Leugers. Tilo Leugers nog altijd En dat deed hij uh, heel aardig. Speelt de bal naar voren. En probeert via Buis weer in balbezit te komen. Gaat de bal over de zijlijn. En mag Nak Breda gooien. En zegt Buis: van, uh, Laat dat maar aan mij over. Ik kan heel erg goed tijd trekken. Want dat is datgene wat Nak Breda nu wil doen. 1-1 de stand. We hebben nog 2,5 minuten gaan in de extra tijd. Hoe lang nog voor rust, Frank Wieluit, bij Willem 2 Groningen? We zitten in de extra tijd. Daarvan staan er twee minuten, minimaal. Daarvan hebben we er een dikke halve minuut op zitten. Een aardige schietkans van Huscher gezien, die de bal prima laag kan houden. En alle problemen voor Bizot, maar uiteindelijk heeft hij de bal wel klem. En daarmee weer een probleem voor Groningen opgelost. 1-0 achter staan de Groningers bij Willem 2. Wel een vrije trap nu dus in de extra tijd. Van de eerste helft voor de gasten. Met Kierm achter de bal. De man van de grote kans voor de Groningers. Maar hij miste voor open doel. Schoot tegen Haastroep aan. Nu kan hij de voorzet geven uit die vrije trap richting. Uh, Linkeren is dat het schot uit de tweede lijn uiteindelijk van uh, Bakuna, maar dat gaat ruim naast. Dat heeft Meul ook ruim van tevoren gezien. Hij is één keer heeft hij in actie moeten komen. Meul, dat was uh, op een aardige poging uh, van uh, wat was dat? Manjasko die schoot uh, aardig in de korte hoek, maar Meul dat had goed gezien, zat uh, goed op tijd in de bovenhoek en daarmee stond hij de bal over de achterlijn. Dat was eigenlijk naast Kierem Manjasko het enige moment dat Groningen gevaarlijk is geweest. Veel te weinig in uh, deze wedstrijd tot nu toe. Wat, wat mij betreft. Maar uh, Willem II maakte er wel een echte wedstrijd van. Had eigenlijk de 2-0 ook wel verdiend te lezen. Verzuimen hem tot nu toe te maken. In die extra tijd. Er komt nog een vrije trap. En dus nog wel een aardige kans. Hoewel het is de hoogte van uh, de middencirkel. Die vrije trap. Dus er is nog wel wat ruimte te overbruggen. De extra tijd zit er bijna op in Tilburg. Het is 1-0 voor Willem II. Hoe lang nog bij uh, Twente Nak, Andy? Precies een minuut, Ronald. 1-1 de stand. En bal bezit voor Nak Breda. Voor Kees Luiks. Die bal, de bal hoog de lucht inschiet. En dan wordt er gekoopt door Brama. De maak. ...van de 1-1, nadat nou in de eerste helft van de weg de linksbek van... Uh... Uh, van Nakbreda de 1-0 had gemaakt. En het, dat heel lang stond. Tot de uh, 84ste minuut. Nu is het uh, ten voorde die de bal kwijtraakt. En moet er uitgekeken worden. Als Cabral een tikje geeft aan uh, Luijks. En het spel verder mag met ferrybal balbezit. We zitten in de slotseconden van deze wedstrijd. De bal van Ver achter Gutierrez. Die uitstekend ingevallen is. Want op het moment dat Gutierrez erin kwam bij Twente. toen uh, begon het eindelijk een klein beetje te lopen. Maar laten we wel zijn. Twente moet zich schamen. Het is uh, heel matig de gelijkmaker kwam notabene via uh, een uh, schot dat afgewend werd en uh, geraakt werd onderweg en nu is er een uh, vrije trap nog in de slotseconde. want we hebben nog vijf seconden te gaan vrije trap terwijl de sneeuw steeds dikker wordt en we ons gaan opmaken voor het kerstdiner gaat uh, er een vrije trap komen aan de linkerkant van het veld in de slotseconde van deze wedstrijd de laatste actie. Met Cabral bij de vrije trap. Alles en iedereen nu zo'n beetje in het strafschroepgebied van Nak Breda. En dan gaat die vrije trap komen. Het zou uh, onterecht zijn, want uh, Twente heeft weinig kansen gehad. Daar komt die bal voor het doel. Wordt weggekoopt door Goedelje. Laatste actie van de wedstrijd. Weer puntverlies voor FC Twente. Nu thuis tegen Nak Breda. Wordt het 1-1. En daar is men zeer ontevreden over. En bij de twee andere wedstrijden is het uh, rust. Willem II Groningen, Rusland 1-0 en Utrecht VVV 2-1. De late wedstrijd is straks heerenveen Feyenoord. Wijnhouse en Mark Bronson. Landsteden Leeuwarden. De eerste set was voor de Groningers en thuis en uit maakt helemaal niks uit in deze serie. Hè Lars, wij hebben gemerkt hè, vorige week zaterdag won Leeuwarden in Zwolle en zondag won. Landsteden in Groningen. Nou, nu is weer hetzelfde aan de hand. Want het is liekkurig dat de voorsprong heeft gepakt in de tweede set. 13-9, maar liefst 4 punten verschil. Ik denk dat Landsteden toch een tikje heeft meegekregen van die eerste set. Ja, je staat 6 punten voor. En vervolgens zie je die set alsnog verloren gaan. Vooral door eigen fouten. Over fouten gesproken trouwens. Beginnerfout. Fabian Dorset kan het bijna niet geloven. Is tijdens een actie met zijn voet over de middenlijn gegaan. En dan staat Frans Lo de tweede scheidsrechter, die heeft al oog voor. Die ziet dat. Dorset zegt van hoe kan dat nou? Ja, dat heb ik nog nooit van mijn leven gedaan, zeker niet op dit niveau. Maar het is wel degelijk gebeurd. De beelden uh, spreken voor zich. Het is heel goed te zien. Dorset stapt tijdens de actie over de lijn. En geeft zo het punt aan de tegenstander. Ja, zo is het natuurlijk makkelijk voor landsteden om dichterbij te komen. Want aanvallend zullen ze het een stuk beter moeten doen. En daar moeten ze in ieder geval niet van hebben. Want dan laten ze nog heel weinig zien. Het is 13-10 nog steeds in het uh, voordeel van Groningen. Ja, er is nog één wedstrijd uh, die nog niet begonnen is. Dat is Herenveen feyenoord Die staat voor een minuut of zes uh, op het programma. Vorig jaar was het de laatste wedstrijd van het seizoen. Toen moest Feyenoord winnen. Deed het ook met 3-2. En ik zeg moest omdat Feyenoord het zelf wilde en omdat Herenveen het toen ook wilde. Maar dat ligt nu anders, Ronald van de Geer. Ja, nu uh, zijn beide ploegen uh, vol op de punten. Deze Feyenoord in de kampioensrace en heeft Herenveen daar helemaal niets aan. Geen belang aan. ...dat Feyenoord hier wint vandaag. Nee, sterker nog, Ereveen wil ook de voorronde Europees voetbal zekerstellen. En dat kan het alleen maar een stap in die richting zetten als het vanavond wint van Feyenoord. Een beladen wedstrijd dus. Ook voor Feyenoord tegen een ploeg die, ja, Veen die hier eigenlijk als reuze doder geldt. Want PSV, Twente en Vitesse gingen in het Abelenska stadion onderuit. En Ajax stond niet verder dan 2-2. Dus wat dat betreft kan Feyenoord aan de bak met de bidden bloot, zoals Ronald Koeman dat zelf voorwoorde gisteren op de afsluitende persconferentie. Natuurlijk ging het daar vooral en vandaag ook nog... hoe wordt de afwezigheid van Graziano Pelle opgelost? Nou, eigenlijk heel simpel. Ruud Vormer heeft een basisplaats op een versterkt middenveld van vier man. En Koeman vangt de wedstrijd aan met twee snelle spitsen voorin. Dat is Boetius en die andere is Ruben Schaken. Dus uh, geen immers in de spits. Hij zal daar met enige regelmaat wel op mogen duiken. Maar in principe... Begint... Dan begint eh, Koeman met een viermans middenveld. Ook wat aanpassingen bij Herenveen, Waarschijnlijk ook wel vanwege de opstelling van Feyenoord. Koem is er niet bij. En zomer, ook gepasseerd, zitten beide op de bank voor eh, die twee spelen. Rijtela als eh, linksachter. En eh, Kruiswijk heeft een basisplaat samen met in. De Achterhoede centraal achterin. Nou, veel herrie. Je hoort het wel op de achtergrond. Er is een e sfeeractie bezig. Oftewel, iedereen is uh, hartstikke klaar voor deze wedstrijd. Die al eerder op het programma stond op 19 december. Toen in het kader van uh, de Beker. Toen werd het 2-2 en won wordt uiteindelijk na het nemen van zeven strafschoppen. Nou, kijk of het vanavond ook zo spannend gaat worden in het Abelensra stadion. Waar nu het vuurwerk uh, brandt. Waar de spelers het veld op komen. En waar we zometeen de zullen zijn van het uh, Friese volkslied... De wedstrijd staat onder leiding van Kevin Blom. That was yesterday. En today is Heerenveen Feyenoord. Ronald van der Geer. Het ingooi voor Heerenveen. We zijn zojuist dus begonnen aan de wedstrijd ter hoogte van het gebied van Feyenoord. Waar de Vrij de bal uit de 16 meter kopt. Dan doet Filena de rest. Brengt schaken eigenlijk Martens wat in de problemen. Maar met een prima positiespel tot bij Immers. Die dan weer Martens in de problemen brengt. Nee, dan komt Feyenoord er toch niet uit. En heeft het uiteindelijk de hulp nodig van Kevin Blom om... Uh, in uh, balbestie te komen. Vrije trap die uh, tegen wordt gefloten. Gaan ineens een meneer van mijn uitzicht staan. Daarom zie ik. Nog maar net dat er een moeilijke terugspelbal komt richting Erwin Mulder. Die onder druk wordt gezet. En die bal maar ten oude nood kan wegtrappen voor zijn eigen doellijn. Heerenveen zet vroeg druk. Probeert het Feyenoord al heel snel lastig te maken. Lange bal. Dan maar van Mulder. Die in eerste instantie bedoeld is voor Boetjes Weggekopt door Heerenveen. Weer overgenomen door Feyenoord. Door Vilena. En nu Schakenweg. Aan de linkerkant. Richting de linkerpunt van het schafstopgebied. Ruben Schaken nog altijd. Nou, twee, drie bewegingen. Maar dan komt hij niet langs Gouweleeuw. En pakt de het balbezit over voor Heerenveen, zei het voor even. Want halverwege de eigen helft verslikt hij zich in Vilena. Dan moet Gouw Leeuw de bal wegroeien. Dat doet hij richting Juricic. Dienstaanname. in de middencirkel is ook weer niet goed. Dan neemt Heerenveen over. Nou, vormer en dan uh, Kruiswijk. En dan in al die melee van spelers heeft Blom een overtreding gezien. Gemaakt door een Feyenoorder. Dat moet dan boetjes geweest zijn. En is er even zoiets als betrekkelijke rust. Balbezit voor Herenveen met Vim Bogasson. En de spelers van Herenveen kunnen eindelijk aan de linkerkant van het veld... elkaar even wat de bal toespelen. Tot nu, want daar is het uitgestoken been van de Vrij. Na twee minuten is het in een volgepakt abel stadion 0-0. Utrecht VVV, Bas de tweede helft. Ja, die is een minuutje of twee oud. Utrecht staat met 2-1 voor. Duplan de kogel, Linsen voor rust in die volgorde. En dat Utrecht iets feller lijkt te zijn gestart aan de tweede helft. dan dat het eindigde in de eerste. blijkt uit het feit dat VVV mocht aftrappen. Maar dat elf seconden later de kogel. maar net een je naast het doel schoot. omdat Turck even niet stond op te letten. Utrecht heeft misschien wel een klein donderpreekje gehad van de trainer. De kogel weer weg. Aangetikt nu toch door Rado Safjivic. Die zou er wel eens een kaart voor kunnen krijgen. Schrijftsechter Higgler heeft volgens mij besloten dat hij dat niet wil doen. Die had overigens toevallig ook Rado Safifiets in de eerste helft na een flinke overtreding ook al op de bol kunnen slingeren. Dat deed hij ook niet. Wat dat betreft heeft de Sloveen geluk vanavond. Hij loopt nu na een kort gesprekje met Higler ook weg van de plek des onderhels, waar de kogel nog altijd zit. Maar door een ploeggenoot nu Toornstra over Rendt wordt getrokken. Hij zal zich moeten melden in het strafselgebied. Toornstra gaat de vrije schop nemen. Smokkelt nog een metertje. Riggeler kijkt om, heeft dat gezien en steekt de hand op. Dit is genoeg. Toornstra gaat de bal trappen. Vijf koppers van Utrecht in het stadsopgebied. De bal wordt doorgekopt, onbedoeld door McGuire. Maar komt dan toch in de handen van de keeper uit. En dan is er een overtreding gemaakt bovendien... waarvan de gun blijkbaar tegen de tegenstander opgelopen is. En de Utrechtse aanval, voor zover er nog sprake van was helemaal... is geneutraliseerd door VVV. Na 48 minuten komt er zelfs verzorging in het veld... voor de VVV-verdediger die daar geblesseerd achtergebleven is. Dus dat lijkt mij Leiva Cabessi... Die tikkie gekregen heeft van Van de Gun. Die wordt opgelapt. De wedstrijd ligt even stil. Dus 2-1 voor Utrecht. Komt Landsteden terug in de tweede set? Lars Geerts. Dat kwamen ze inderdaad. 6 punten achterstand hadden ze op Liekurgus. En nu zijn dat er nog maar 2. 21-19 is het in de tweede set. Het was 19-19. Kom onder meer door uitstekend serveerwerk van Stijnheld. Werd in de ploeg gebracht. Heeft het vorig weekend ook al laten zien dat hij het kan. En deed het dit keer weer een ace. Nog twee prachtige services. En zo stond Landsteden al bijna weer land. En Jelle is ook in de ploeg gekomen... Om voor Heins om Heins te vervangen, doet dat ook heel erg goed brengt zijn ploeg. tot op 1 punt 21-20 is de stand. Deer Vijero de van de Gier. 0-0 na bijna 5 minuten. Twee gevaarlijke voorzetten. Juressic 1 en immers 1. Bij een keer keeper goed ingrijpen. Mulder en Nordveld. En nu een overtreding op er Schaken gemaakt door Gouwleeuw. Vrij trapsnel genomen. En Feyenoord nu weg aan de rechterkant met Del Janmaat, oud-speler van deze club. Speelde hier vier jaar van de week zo goed spelend in het Nederlands elftal. kleept nu dat er een overtreding wordt gemaakt op Rudy Schaken. De man die hij aanspeelde, maar daar wil Blom niet van weten. En nu kan Herenveen met Van den Berg. En uiteindelijk met Juristietie eruit Rijtelaar weggestuurd aan de linkerkant. Maar ter hoogte van het strafstofgebied van Feyenoord. Blijkt dat die bal te scherp is. Over de zijlijn gaat. En kan Feyenoord gaan ingooien. Feyenoord dat er dus net even één keer uitkwam via Lex Immers. Aardige voorzet. Duurde wel erg lang en niet heel erg moeilijk. Het is voor Nordveld om in te grijpen. Ook al omdat Immers de man is die misschien met regelmaat tussen de twee vleugelaanvallers moet, moet terechtkomen. En Pelle daar natuurlijk als vast aanspeelpunt ontbreekt. Twee man voorop, Immers daar kort achter. Viermans middenveld dus bij Feyenoord. En daar heeft de de Veen zich dus enigszins op ingesteld... door met name Rijtelaar daar op te stellen als wat meer voetballende. Linksachter, nu balverlies van Feyenoord. Djuric komt er uh, uiteindelijk niet langs. Op de rand van het schafschopgebied, in de rechterkant... staat Joris Matthijsen via Jan Maat en uh, Schaken en Immers. Komt Feyenoord er aardig uit op de middenlijn nu Immers... die het spel verplaatst naar is Aan de linkerkant, balletje aan de voet richting Pele van Wil Willem daartussen steken. krijgt hem dan terug, schiet nog een keer op goal. Immers staat tussen en die hem dan weer naar filena uh, passen. Nou, via... Lena op karakter, nee, komt er niet aan tegen Jeffrey Gouwleeuw. En die kan uitverdedigen namens Heerenveen. Maar levert weer in bij Klaasie, die op zijn beurt weer inlevert bij Koems. En dan kan Heerenveen eruit komen, maar dan moet het wel zorgvuldig en met name snel... En uiteindelijk wordt het einddoel El Elkanassi niet bereikt... omdat Feyenoord ertussen zit. Dat was in dit geval niet zo moeilijk. Nu wordt Boetje is weggestuurd. Het vliegt werkelijk op en neer. Nordveld is degene die de bal heeft. Na zes minuten en een beetje is het 0-0 in Heereve. De Keugel stond net twee punten voor. Lars Geerts. Uh, dat zijn er inmiddels drie. En nog maar één is er nodig om de set binnen te halen. Landsteden stelt waarschijnlijk het ongemeenlijke nog even uit. Het is Steven Eerman... die nog een puntje voor zijn team weet te scoren op de service van Felicissimo. Aan die Keurge's kant 24-22... Maar het ziet er toch echt naar uit dat Likulligens een 2-0 voorsprong gaat nemen in deze wedstrijd. En dan nog maar één set verwijderd is van de Landstitel. Het is wel Landsteden dat mag serveren. Diezelfde Eerdman wordt goed opgevangen aan Likulligens kant. En dan is het Dennis Borst. Die met een prachtige snelle bal door het midden. De, eerste, of de, pardon, de tweede set binnenhaalt met 25-22. deed hij uitstekend. En daar is dus de 2-0 voorsprong voor Likulligens in Zwolle nog wel. In het huis van Landsteden Vinden ze hier niet leuk. Maar er zijn een paar honderd supporters vanuit Groningen meegereisd. En die hebben het lawaai nu overgenomen. Zij vieren feest, want hun team staat met 2-0 voor... in de vijfde wedstrijd om de landstitel. Het leek zo makkelijk voor FC Utrecht... maar het is uiteindelijk een zware bevalling, Bas ja, ja, zo is het. Na 52 minuten. 2-1 is de voorsprong nog altijd wel voor Utrecht... Terwijl VVV een hoefschot mag gaan nemen. En dat indraaiend vanaf de zijkant gaat doen. Vanaf de linkerkant moet ik zeggen. Maguire die schept die bal richting de tweede paal. Daar gaan vier mensen de lucht in. Er wordt er van afstand geschoten door Wildschut als die bal door Utrecht. Het strafstofbied weer wordt uitgetrapt. Maar die bal stond eigenlijk in de drukte. En wordt dan door Kali de andere kant weer opgetrapt. De kogel wil aannemen in de middencirkel. Dat mislukt. Rados Safjovic probeert dat ook. Dat mislukt eigenlijk ook. Die heeft zo even toch zijn gele kaart gekregen na de volgende overtreding. Want hij heeft er al een paar op zijn naam. Dit keer was Van der Gun het slachtoffer, maar die kreeg denk ik een beetje wisselgeld uitbetaald voor... en daar verlieten we bij de vorige flits, dat uh, momentje met Leivak-Cabessi zo even drie herhalingen bestudeerd. En de hand van Van der Gun in dat kopduel gaat wel heel ver naar achteren. En dat zei toch van die momenten dat je denkt, ja, dat ziet er niet uit alsof hij dat prongelijk doet. Leivak-Cabessi geraakt, maar inmiddels wel weer binnen de lijnen. Misschien hebben de heren het een beetje met elkaar aan de stok gekregen gaandeweg deze avond. En nu heeft VVV de bal via Kullen in de middencirkel. En als Utrecht balverlies leidt, probeert de ploeg uit Limburg weer te counteren. Via nu Wilschut. Wilschut, die van de Marel makkelijk de baas is geweest eigenlijk. Nu twee keer er langs draait en dan weer terug draait. Merkwaardig genoeg. Dan probeert de bal weer terug te krijgen. Dat mislukt omdat Kali er voor Utrecht tussen zit. En zo herovert Utrecht in dit geval de bal wel weer snel. Maar na 53 minuten is het uh, nog altijd 2-1 voor Utrecht. Speelt Utrecht nog altijd niet groots. Staat het wel voor, maar weet VVV dat er wie weet nog wel wat te halen is. Willem 2 staat ook nog steeds voor. Hoe lang is er al gespeeld in de tweede helft, Frank Wieluid? Uh, we zitten in de, de 50ste minuut. Vrije trap voor Willem 2. Huscher is de specialist en die trapt de bal weliswaar hard over de muur. Maar ook over de goal van uh, Groningen heen. Na een overtreding van Kieftenbelt. Randje strafschopgebied. En uh, hij nam enorm veel risico. Maar op het moment dat Ippel het strafschopgebied binnenging, liet hij los. En daar binnen het strafschopgebied viel Ippel uiteindelijk. Die dacht daar handig mee te zijn en een strafschop te versieren. Maar uh, scheidsrechter Liesveld had het uitstekend gezien, gaf Kieftebelt terecht. Een gele kaart, is ge de volgende wedstrijd geschorst. En de vrije trap is uh, zojuist om zeep geholpen door uh, Huscher. en uh, openingsfase in die tweede helft. Volledig voor Willem II. Met uh, allerlei kansen. Kunst- en vliegwerk. Daarmee blijft Groningen. In het eigen strafschopgebied uh, uiteindelijk overeind. En is het nog altijd slechts 1-0 voor Willem II. Dat uh, de laatste weken niet altijd uitblinkt in geweldig voetbal. Maar vandaag duidelijk de betere is ten opzichte van uh, Groningen. Mag nu gaan uh, ingooien. En dat doen ze via uh, Van Buren. Probeert het zo ver mogelijk. Vanaf de helft uh, van zijn eigen helft richting de middellijn. Zover komt hij dan net niet. En uiteindelijk uh, levert hij dan in. Keren wil een actie maken. wordt ondersteboven geschoffeld. En dan kan uh, Groningen een vrije trap gaan nemen. Halverwege de helft van Willem II. Misschien dat het dan voor Groningen uit standaard situaties moet komen. Want verder zie ik niet zo gek veel gebeuren bij Groningen. Twee kansen voor rust. Allebei onbenut gelaten. 1-0 e voor Willem II na 50 minuten. Open wedstrijd tot nu toe bij V. Feyenoord. Want... Ja, kun je wel voor spreken. Na een inderdaad, minuut of 10, 0-0 is uh, nog altijd de stand. Het tempo gaat nu iets omlaag. Het was uh, wel heel erg snel in het begin van, uh, van dit duel. Twee ploegen die zeer agressief starten. Nu langzaam maar zeker uh, ja, heeft iedereen zo zijn plekje gevonden. Er wordt er zo af en toe wat gas teruggenomen. Net nog wel een, een corner gezien van Djuricic, de eerste van de wedstrijd. Heerenveen nam hem vanaf de linkerkant via Djuricic dus. En het is dat Finn Bokasson eigenlijk struikelde over de benen van Martens Indy. Daar zat geen Rotterdams opzet bij. Anders had hij wellicht in vrije positie geweest om die corner binnen te koppen. Toch een beetje de Achilleshiel van beide eigenlijk. Dat staan bij standaard situaties. Nu Finn Bokasson duel met de Vrij in tweede instantie. Richting het zelfs op gewonnen door de aanvoerder van Feyenoord. En dan gaat de bal echt voor de 500 keer al in deze wedstrijd terug. Erwin Mulder, die dan moet wegtrappen. Maar dat al steeds zo ongelukkig doet dat Heer de Veen elke keer bijna gevaarlijk kan worden. Op het moment dat Mulder die bal terugkrijgt. Het is echt al nu 5, 6 keer gebeurd. En nu moet Feyenoord oppassen, want de bal komt vanaf de linkerkant. Wordt door Filena in eerste instantie nog het strafschopgebied uitgewerkt. En dan verkeerd geraakt door middenvelder Koems. Waardoor de bal niet richting de goal, maar over de zijlijn gaat. Maar dat is uh, ja, toch een dingetje hoor. Je ziet uh, Koeman net ook uh, met de handen ten hemel staan op het moment dat Mulder die bal weer verkeerd raakt. Terwijl hij hem gewoon richting zijn voeten krijgt en hem gewoon weg moet roeien. En dan levert hij de bal eigenlijk gewoon weer op een knullige wijze in. Nou, daar moet uh, Feyenoord dus rekening mee houden. Heerenveen zal dus de verdedigers van Feyenoord met enige regelmaat dwingen tot die uh, terugspelbal ingooi nu van uh, Heerenveen. Voor de Roon aan de rechterkant. Bal komt Vertsras op gebied in. Mathijsen werkt weg. Immers doet de rest. Krijgt dan bezoek van Joey van de der Berg. En die gaat er wel heel erg fel in. En dan vraag ik me af wat Blom gaat doen. Nou zegt tegen de middenvelder van Veen: Doe nog eventjes wat uh, rustiger aan. Immers zegt uh, dankjewel als hij de excuses aangeboden krijgt. Maar uh, heeft er wel pijn van. Daar uh, wilde die bal wegtrappen en ja, Van der Berg komt met het uh, been niet helemaal gestrekt, maar wel richting de voet van Immers en raakt uh, de middenvelder van Feyenoord ook bovenop de voet. Nou, Immers staat weer. Mulder mag nu een vrije trap nemen in alle rust. Je zou toch kunnen veronderstellen dat dat doelman van Feyenoord wel moet lukken na een uh, minuutje of twaalf spelen. Het wordt inderdaad een lange bal die terechtkomt in de buurt van Immers die niet kan doorkoppen. De man die komt is de Roon. Afvallende bal is voor Filena, korte combinatie met Immers die dan weer naar de grond gaat. Dit keer is de Roon uh, degene die het doet en weer ligt uh, Immers dus op op het gras. Weer voelt hij aan zijn been. En zegt hij tegen Blom, kijk er nou eens naar. Want dit is niet normaal wat mij allemaal overkomt in een minuut spelen. Blom zegt ook tegen Immers. Nou, doe dan nou maar rustig aan. Ik heb gefloten. Immers kan positie kiezen. En Former staat achter de vrije trap. Die bal ligt halverwege de helft van Heerenveen. Iets wat aan de linkerkant. En Former staat een beetje te kijken. Want weet inmiddels dat de twee centrale verdedigers ook mee voorin zijn. En ook Bruno Martins Indy heeft inmiddels een positie gekozen. In de buurt van het schafschroepgebied van Heerenveen... komt die bal van Ruud Vormer. Komt bij de penalty stip, wordt gekopt door Mathijsen. Maar daar komt geen kracht achter. En dus een makkelijke vangbal voor Noordveld. Na 13 minuten, 0-0 in Friesland. Bij de andere twee wedstrijden is er een minuut of tien in de tweede helft gespeeld. Bij Willem II Groningen is het 1-0. En bij Utrecht VVV 2-1. En er wordt ook nog gevolleybald. Landstreden tegen Liekeurgis is in sets 0-2. Eerder al vanavond eindigde de Twentenak in 1-1. Meer langs de lijn na het nieuws van... 9 uur, tot zo. En al met langs de laam op één. Morgenmiddag, kwart over twaalf, een speciale Vlaamse editie van de perstribune. Presentatrice Goedele Liekens vertelt over het Vlaamse mediamandschap. Maar in de media is het toch echt een beetje te veel kommer en kwel aan het worden de laatste jaren. Hè? oud voetballer Johan Boskamp over cultuurverschillen op Vlaamse en Nederlandse velden. Ja, je bent kampioen en je denkt, nou, je wordt twee, drie jaar achter elkaar kampioen. En onze vliegende kip is bij de Ronde van Vlaanderen. Over zo'n 200 meter zullen de kasseien beginnen.